OS-nieuws van 12 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. De man die genoemd wordt als nieuwe Griekse minister van Financiën is Euclid Tsakalotos. Over de opvolging van de afgetreden Varoufakis wordt op dit moment overlegd in Athene... waar de belangrijkste Griekse leiders bijeen zijn. Tsakalotos was als onderminister van internationale betrekkingen... de belangrijkste Griekse onderhandelaar met de internationale geldschieters. De beoogde nieuwe minister werd in 1960 geboren in Rotterdam. Later verhuisde het gezin naar Engeland waar Tsakalotos drie studies afmaakte... economie, politieke wetenschap en filosofie. In 1993 vestigde hij zich in Griekenland. Minister Dijsselbloem moet aftreden als voorzitter van de Eurogroep, vindt SP-leider Roemer. In het Radio 1-journaal zei Roemer dat Dijsselbloem heeft gefaald in de onderhandelingen met Griekenland. Hij heeft keihard rechtsbezuinigingsbeleid opgedrongen aan Griekenland, terwijl dat economisch, maar ook sociaal onverantwoord is, zei Roemer. De Canadese overheid stuurt duizend militairen naar de provincie Saskatchewan... om te helpen bij het bestrijden van bosbranden. Momenteel zijn er 121 bosbranden in het gebied in het midden van het land. 52 daarvan zijn nog niet geblust. Duizenden inwoners van de provincie zijn geëvacueerd. Sinds april zijn er bijna 1300 bosbranden in het gebied geweest... waarbij een gebied zo groot als de provincie Drenthe in vlammen is opgegaan. De wind is inmiddels iets gaan liggen en ook de temperaturen dalen in Saskatchewan. Raadsleden in Gouda die voor de bouw van een complex met een moskee willen stemmen zijn bedreigd. De gemeenteraad stemt woensdag over de komst van twee scholen en een moskee. In de dreigementen staat dat voorstanders thuis worden opgezocht om tot inkeer te komen. De teksten staan op de Facebookpagina van de actiegroep Identitair Verzet. De burgemeester van Gouda neemt de bedreigingen serieus en heeft contact opgenomen met de politie om raadsleden te laten beveiligen. Het weer het is vrij zonnig en droog. Het wordt vanmiddag 20 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Morgen overdag komt er opnieuw warme lucht het land binnen. Het wordt dan 25 tot 30 graden. Smiddags en s avonds vallen er buien, soms met onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Er staat een vrachtwagen met een klapband. De rechter is dicht. De vertraging is 20 minuten. En daarom kan je het beste omrijden via de zuidkant van Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zo, zo, zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. <SSSSSSSSSZE'm SSSSSSERKELES> Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM Luncht. Van harte welkom luisteraars. Zojuist weer terug van vakantie. En dat betekent dat ik er weer... ...helemaal fris tegenaan kan. Dit is ZFM Lunst bij ZFM Zandvoort. Bent u gewend om de tune te horen? En dat ben ik ook gewend. Maar uh, ja, het opstarten van de computer enzovoort... Uh, ...dat uh, heeft mij op het laatste moment... Uh, zeg maar uh, Tegen de haren ingestreken Dat is me niet helemaal goed gelukt uh, Uiteindelijk is het me wel gelukt Om uh, uh, de computer op te starten Dus u krijgt in ieder geval Tijdens ZFM lunch krijgt u muziek Wees niet ongerust wat dat betreft uh, Maar ik moet natuurlijk uh, De tune moet ik openen En uh, daar ben ik nog eventjes uh, mee Nou kijk Zo moet hij het doen Hier Zans voor lunch. Vannacht teruggekeerd uit, uit Mallorca. Mallorca, Spanje. 37 graden, ik ben nog een beetje oververhit, zeg maar. Wel een bruin leven gehad daar, hoor. dat was wel weer leuk. Ja, vandaag moet ik het in mijn eentje doen, want Dolly, mijn uh, vaste maatje in uh, de maandaguitzending... ...ja, die zit op, uh, op, uh, Greta, geloof ik, of, nou, in ieder geval in Griekenland is hè. Maakt ook verder niet uit waar ze zit. Ze is in ieder geval de Grieken ondersteunen. ze hebben een hele hoop euro's meegenomen... ...dus dat zit weer helemaal goed, Griekenland alsnog niet failliet, dankzij Dolly Tempierik. Nou ja, wat, wat zeg ik in zo'n geval, luisteraars? Wat zeg ik in zo'n geval? Don't worry. Juist. Be happy.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 谁 So I don't worry I gotta be happy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 Luisteren naar CfM Zandvoort in het buitenland kan allemaal. Maar dan moet je natuurlijk wel een, een hotel of een appartement hebben met wifi. Anders dan heb je geen verbinding natuurlijk. En dan, ja, dan kan je het alsnog niet ontvangen. Dat overkwam mij op Mallorca. Want mijn hotel, ja, er was wel wifi. Maar de kwaliteit was dermate uh, uh, ja, ja, laag, zeg maar. Laat ik het maar vriendelijk zeggen. Dat uh, uh, ja, de, de geluidssignalen kwamen helemaal niet door. En, of, of ze kwamen even door en dan... Uh, dan had je weer minuten geen geluid, dus dat viel gewoon niet te, te luisteren daar. Maar goed, als je, als je uh, een fatsoenlijke apparatuur hebt en een fatsoenlijke wifi in het buitenland. Dankzij internet is natuurlijk voor uh, antwoord wereldwijd te ontvangen en te beluisteren. Het blijft een raadsel hoe dat allemaal kan met de techniek. En uh, daar zingt Nick Kershaw over, The Riddle. Is het naar Civ's antwoord. Civ's lunch eet smakelijk, luisteraars. Stay with me, hè? Maar ik je cause I'm just a man. These nights never seem to go to pen. I don't want you to leave, you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause All I need This ain't love, it's clear to see But darling, stay with me Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control But darling, stay, stay. 2 uur bij ZFM Zandvoort. Good up. And Julie Ferry, now Ferry Cross the Mercy, Jerry and the Pacemakers. Ja, Ferry Cross the Mercy. Nou, ik heb de mercy niet genomen, want ik was op Mallorca-luisteraars en uh, daar heb je geen mercy. Alleen maar uitgedroogde riviertjes door de warmte. Ja, uh, er is natuurlijk wel een prachtige zee, een mooie uh, uh, azuurblauwe zee, zoals dat heet. En dan kun je ook leuk fietsen. Als je een fiets huurt daar, dan kun je gewoon langs de kust uh, bij Playa da Palma en uh, El Arenal en zo. Die dorpjes allemaal en ook Palma, de hoofdstad natuurlijk kun je gewoon met de fiets over een vrij smal fietspad langs de kus fietsen. Dat heb ik ook gedaan. En had ik dat nou maar niet gedaan, want ik, ik reed daar niets nietsvermoedend richting Palma... toen ik ineens van achteren werd aangereden, luisteraars, door een wielrenner. En die man die had de Tour al een beetje in zijn gedachten, want die reed niet zo zachtjes. Ik denk dat nou, hij wel een 40 kilometer op dat ding... Uh, over dat fietspad vloog uh, en mij uh, niet kon ontwijken... omdat het een vrij uh, smal fietspad is. En ook nog in een flauwe bocht gebeurde dat. Ik werd uh, Niets vermoedend werd ik van mijn fiets uh, gereden. Ik kwam met mijn kop op het asfalt. Ik uh, ben heel eventjes uh, onder zeil geweest, niet lang. Uh, ik kwam vrij snel weer bij. Maar ja, door die klap op mijn kop, denk ik. Ik weet niet hoe dat allemaal kwam, of door de shock. Uh, in ieder geval, uh, ik werd overeind uh, geholpen door een... Uh, uh, een EHBO'er, uh, eigenlijk had hij dat helemaal niet mogen doen... want je, dan moet je de stabiele zijligging moet je toepassen... heb ik als EHBO'er geleerd en dan eerst met een patiënt praten... of hij wel uh, in staat is om overeen te komen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar in ieder geval, de man heeft me toch uh, goed proberen te helpen. Meegenomen naar zo'n kate bij het strand, want daar, uh, dat, was zijn, dat was zijn domiciel, zeg maar. En daar had hij natuurlijk uh, een brankaar staan en allemaal... Uh, Medische instrumenten en dingen om, om, om mensen te helpen... die eventueel uh, geblesseerd waren of uh, ja, dreigden te verdrinken in zee. Want daar zat hij natuurlijk voor. Hij, hij, hij behoudt ook zo'n zo zo houten huisje... waarmee hij over het strand kon turen de, de zee in... Uh, om te kijken of de badgasten niet te ver in zee gingen. Enzovoort. En, nou, hij heeft mijn pupillen bekeken van mijn ogen... en uh, hij heeft mijn bloeddruk gemeten. En, uh, ik bleek uh, in mijn kuitluisteraars... De tandwielen van de fiets van de wielrenner te hebben staan. Dus die punten van die tandwielen zijn gewoon. hebben zo'n ritje gemaakt in mijn kuit. Net als dat je zo met zo'n wieltje. wel eens. ja, wat doe je daarmee? Naaiwerkje, borduurwerkje. Afbakend met zo'n wieltje met van die tandjes. Maar dit was een groot tandwiel. En uiteindelijk ben ik toch weer in staat geweest om de fiets nog af te maken. Alhoewel. De lol was er een beetje af eigenlijk. We gingen richting Palma met de fiets daarna. En het was bloed en bloedheet, 37 graden. En ik voelde me toch niet helemaal dat je zegt van uh, yes, door die val. Uh, goed, tot nog even in Palma rondgelopen. En uiteindelijk weer naar huis teruggekeerd om uh, ja, bij het zwem wat een beetje bij te komen. Fiets weer ingeleverd, gelukkig geen beschadigde fiets. Wat overigens niet god voor de wielrenner. Want zijn fiets was nou ja totaal los wil ik niet zeggen, maar zijn achterwiel dat, dat stond alle kanten op, dus dat hij kon niet meer rijden. Maar goed, de man gaf toe dat hij schuldig was en dus droop af met zijn, met zijn fiets. Nou, dat was mijn wieleravontuur. Ik heb meteen heb ik me uit laten schrijven voor de Tour de France. Daar was ik eerst van plan eh, om daar gewoon nummer één te worden. Eh, na een nieuw, eh, Neil Armstrong, zo heet die geloof ik. Uh, in, maar ja goed, ik was toch niet gedoopt. Dus, uh, en, dus ik had eigenlijk uh, toch niet uh, kans gehad om die Tour te winnen. Maar goed, de goede tweede is ook nooit weg natuurlijk. En dat, dat, had, me misschien, <laughs> dat had me misschien nog wel geluk. Nou, Duif, uh, je, je, je praat weer als een paard zonder naam. Als een horse with no name. We gaan even naar Amerika. Nou, niet, niet letterlijk naar Amerika, maar naar de groep Amerika. Oh ja, hierna het nieuws hoor, dat moet, het, dat moet ik beloven natuurlijk. Het is uh, half één en dan moet ik het nieuws lezen. Nou, maar iets later. Remember your name Cause there ain't no Ja, ik heb altijd een heerlijke groep gevonden hoor. America. je nummer van... De... This is for all the lonely people. Horse with no name, waar u uh... nu naar luistert. I need you, niet te vergeten. Ja. Ik heb u ook nodig, luisteraars. Bij ZFM's antwoord, want anders heb ik geen luisteraars. Dat zou ik niet zo leuk vinden. Hè? Bij ZRM Zandvoort. Met Charles Duif, Ja, het nieuws. Luisteraars, want uh, ja, de Zandvoorters willen graag dat de grote krocht... dat je daar vanaf de andere kant in kan rijden. En daarom wordt er een inloopochtend georganiseerd op het gemeentehuis. Een inloopochtend... Om eens te bekijken eh, om mee te praten zeg maar, over eh, dat idee om de Grote Krocht dus eh, om te dopen naar een andere rijrichting. Eh, ik zei dat op 13 juli organiseert de gemeente een inloopochtend eh, over het mogelijk omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht. Aanleiding hiervoor is de wens van ondernemers van de Grote Krocht. Zij verwachten dat eh, met het omdraaien van de rijrichting de conditie toeneemt. Nou, alle burgers van Zandvoort en alle mensen die betrokken zijn bij deze situatie, die worden uitgenodigd voor deze inloopochtend. Omdat het gemeentebestuur graag uw mening wil horen over, ja, over het idee wat bij de ondernemers leeft. En misschien vindt u dat ook wel zo. Het is natuurlijk een beetje gekomen toen met die, ja, die wegverbetering, toen is tijdelijk de krocht, is, is ook zo'n... Uh, die heeft ook een, een, een omdoop uh, tijdelijk uh, ondergaan... en die is die rijrichting veranderd... en dat scheen wel goed te bevallen. Nou, u kunt alle vragen en suggesties ook e-mailen... via info.zandvoort.nl info.zandvoort.nl Dat kan allemaal tot uiteindelijk 20 juli... nee, 20 juli, juli, met de Leo. Uh, voor die tijd moet u dat dus doen... en dan moet u erbij vermelden... Uh, omdraaien, rijrichting, grote krocht. Dus als u daar uh, achter staat... Even mailen, mensen En u kan natuurlijk ook gewoon naar het gemeentehuis een bezoekje brengen... en daar gewoon uh, zeggen van, uh, ik, ik ben het er mee eens. Ik wil dat de Grote Krocht, uh, dat de rijrichting wordt omgedraaid. 13 juli dus een uh, inloopochtend. Ik zeg het er nog maar even bij, een ochtend... over het mogelijk omdraaien van de rijrichting van de Grote Krocht. Er zijn er een aantal kiosken aan de boulevard de Vouvage zijn geopend, luisteraars. Deze zomer staan vijf kiosken op de boulevard tussen het Bouwers en het, het Badhuisplein. En, uh, deze pop-up winkeltjes uh, gaan van 3 juli tot en met 2 augustus uh, de Zandvoortse ondernemers de gelegenheid geven om hun toeristische producten te verkopen is afgelopen vrijdag 3 juli dus uh, begonnen. Wethouder Gerard Kuipers en directeur van het VVV Zandvoort... Uh, Lana Lemmers, die hebben de uh, kiosken officieel geopend. De deelnemende Zandvoorts ondernemers zijn... Dubbele punt. De VVV Zandvoort. Judy's Fashion. Met beachwear ook. Hè, dus je kunt ook strandkleding daar kopen. Beauty Beach Club in combinatie met Van der Berg. Surf. Zandvoort 3D in combinatie met Fit at the Beach... en rinies met uh, Beachwear en Accessoires. Op basis van de aanmeldingen zijn in overleg met OBZ... en dat staat voor Ondernemersbelangen Zandvoort... Uh, zijn deze aanmeldingen uh, gekozen... en zijn de kiosken dusdanig tot stand gekomen, luisteraars. Het college heeft overigens besloten... om de kiosken voor een proefperiode van de maand toe te staan. De kiosken worden met de rug naar het strand geplaatst... of die zijn met de rug naar het strand geplaatst... want ze staan er al... met daaromheen een klein duingebiedje. Wethouder Gerard Kuipers... met onder andere toerisme en economische zaken... in zijn portefeuille... die vertelt ons... deze kiosken bieden kans voor eh, toeristisch zand voort. Het beleidsgebied wordt aantrekkelijker... de bewoners en bezoekers ontdekken de boulevard opnieuw... en het stimuleert de lokale economie. Mocht de proef bevallen dan krijgt het experiment in de toekomst waarschijnlijk een meer blijvend karakter. Een speciale werkgroep heeft een aantal spelregels vastgesteld... en voorgesteld aan het college. Duidelijk is dat er zo min mogelijk overlast voor de bewoners... en horeca, dat zijn natuurlijk de strandondernemers... Eh, eh, daar moet zo min mogelijk overlast voor ontstaan. Eh, zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om horeca te exporteren of veel eh, lawaai te maken. Het is ook niet de bedoeling dat de kiosken een toegevoegde waarde zijn... voor Zandvoort als badplaats waarbij men kan flaneren. De kiosken zijn de hele periode geopend van 12 tot 6 uur middags. Op mooie avonden mogen ze tot maximaal half 11 s'avonds ook open blijven. Ja, zijn er zijn werkzaamheden aan het spoor geweest. Juist met zo'n zo hittegolf dat er een hoop mensen naar Zandvoort komen. Daar was het CDA het niet mee eens. Ik denk ook wel meer partijen niet. Maar in ieder geval het CDA heeft een, een brief geschreven aan het college. Het college, juist is bekend geworden dat ProRail dit weekend... een spoorwerkzaamheden gaat uitvoeren op het traject Haarlem-Amsterdam. Amsterdam-Haarlem, zoals u wilt. Tans is bekend dat komend weekend de start is van zomervakanties. En is het volgens de meest recente voorspellingen... prachtig weer. En dan is het natuurlijk niet leuk als die treinwerkzaamheden uh, plaatsvinden. Nou, dat, heeft allemaal, dat is allemaal gepasseerd natuurlijk. Ik weet niet hoe het verder uh, gaat aflopen... en of er nog meer uh, plannen zijn van de NS of ProRail... om uh, werkzaamheden aan het spoor te verrichten. Maar dat moet je natuurlijk niet doen als het mooi weer is... want er zit Zandvoort met de gebakken peren... en dan zitten de mensen die naar Zandvoort willen komen... en geen auto hebben. En, en uh, ja... Uh, Afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Die zitten natuurlijk ook met die, met die problemen. Maar het CDA die maakt zich sterk voor Zandvoort toerisme. Uh, en uh, die gaat uh, het college keihard aanpakken wat dat betreft hoor. En uh, ook wel met hulp van andere partijen denk ik toch. Ja, even een wat minder leuk berichtje luisteraars. in aardswoud ligt bij Opmeer, bij Alkmaar in de buurt. Ja, daar is een jongetje verongelukt uh, van slechts zes jaar oud. De ouders van het verongelukte jongetje Meron, als ik het goed uitspreek, zo heet hij. Die, die waren getuigen van het ongeluk waarbij hun zoontje om het leven kwam. De zesjarige jongen werd eergisteren van achter aangereden En overleed later aan zijn verwondingen. Het jongetje woonde pas drie dagen in het dorp. Het gaat om aardswoud, ik zei het al, bij Opmeer, Alkmaar. Het kind was met zijn ouders verhuisd vanuit Brabant. Hij zou na de zomervakantie naar school gaan... op de basisschool De Dubbele Punt... in hetzelfde dorpje Aartswoud. Hij was ook al een paar keer naar school geweest. Hij was al een paar keer zeg maar, om te wennen daar in een klasje... had hij daar meegedraaid. Althans, dat wordt verteld door directeur van de school Wil Bankras. Ja, de hele gemeenschap is natuurlijk geschokt. Het verdriet is groot... En wij leven allemaal mee natuurlijk met de familie van het jongetje... en alle mensen die daarbij betrokken zijn. Het is extra zwaar, zo staat in het krantartikel van RTV Noord-Holland... omdat sommige kinderen het ongeluk hebben zien gebeuren. Ook de ouders van het omgekomen kind zagen hoe, het kind, hoe hun kind het ongeluk kreeg. Nou, er is al een bijeenkomst geweest in het dorp... waarbij alle mensen die hun hart wilden luchten en mee wilden leven bij deze trieste gebeurtenis de gelegenheid, de gelegenheid kreeg om dat te doen. Ja, dat was niet zo'n leuk onderwerp. Uh, heb ik wat leukere zaken voor u? Nou, eens kijken. Uh, in Den Helder, daar was een demonstratie tijdens de marinedagen... in de haven van Den Helder. Oké, dan gaat mijn telefoon ook nog. Ik weet niet wie er belt, maar luisteraar, die belt. Ik ben even met Niels wat voorlezen, dus bel me straks nog eventjes terug, zou ik zeggen. Uh, even kijken, de demonstratie tijdens de marinedagen in de haven van Den Helder... is vanochtend op het laatste moment aangepast. Toen de beroemde Helderse zee, uh, zeehond Berktes zijn hoofd zien, liet zien... werd besloten een geplande explosie te schrappen. De zeehond was in het bassin gezwommen... waar de mariniers een demonstratie met dat ontploffingsmiddel zouden willen geven. Nou, Vanwege dat zeehondje is dat allemaal dus niet doorgegaan. Marken, het eilandje eh, bij Volendam... dat zou de komende jaren nog wel eens veel drukker gaan kunnen worden... als eh, het altijd al geweest is. Als het dan de gemeente is, komen er eh, over een jaar of zes... namelijk 100.000 extra toeristen naar het Schiereilandje. Dat is een stijging van ongeveer 20 procent. De gemeente Waterland, waar Mark onder valt... verwacht extra toeristen te kunnen trekken... als eh, haar plannen om het toerisme te kunnen bevorderen... worden gerealiseerd. In totaal wil de gemeente 750.000 toeristen naar Waterland halen. Nou, dat eventjes over Marken. Dan ga ik eens eventjes kijken, luisteraars... of ik u kan berichten over, ja, over dit. Het weer, luisteraars, bij Sivum Zandvoort. Met Charles duif. Zo is het maar net, ik zit hier maar eentje, in mijn eentje vandaag. Normaal lees Dolly temper ik natuurlijk het weer voor. Maar uh, vandaag ga ik dat voor u doen. Het is uh, vanmiddag in ieder geval uh, droog en overwegend zonnig. Met 20 graden is het in het noordwesten uh, uh, wat frisser... als de afgelopen dagen gebruikelijk is geweest. Uh, 25 graden in het zuiden en oosten van het land. Het is niet heel heet, maar lekker aangenaam warm. De wind is matig, aan zee vrij krachtig en uh, waait vanuit het westen tot zuidwesten. Vanavond en vannacht, luisteraars, blijft het uh, vrijwel onbewolkt. De temperatuur gaat aan zakken naar een graad of 13. Morgen wordt warmere lucht aangevoerd. En uh, De dag die start zonnig, maar al snel neemt toch de bewolking toe. Smiddags kunnen dan uh, enkele onweersbuien ontstaan met kans op hagel en windstoten. U kent het verhaal al. Hè? Voor de buien. Uh, voor de je uit wordt het 24 graden. In de kop, in de kop van Oslo is dat het geval. En, en zelfs 30 graden in Limburg. De wind is aanvankelijk eh, zwak tot matig. Later op de dag draait de wind naar zuidwest en neemt die aan de kust tijdelijk toe tot krachtig. Dan heb ik het over windkracht 6. Nou, woensdag staat weer in het teken van een lage drukgebied. Voilà. Er is veel bewolking en er valt regelmatig wat regen. Daarbij waait het flink uit het westen. Aan zee kan de wind soms hard zijn, windkracht 7, ja, ja, u hoort het goed. Met maximaal 19 graden is het beduidend frisser dan morgen en daar heb ik het over donderdag. Donderdag wordt ook een relatief koude dag met maximaal tussen de 16 en 20 graden en een stevige noordwestenwind. Eerst trekken nog enkele buien over het land, maar later op de dag wordt het toch wat droger en komt het zonnetje ook tevoorschijn op donderdag. Vrijdag dan lijkt het een droge dag te worden met behoorlijk wat ruimte voor de zon. Goed bericht voor de strandexploitanten, 19 tot 24 graden. En het weekend? Nou, helemaal top. Het weekend ziet er vrij zomers uit, met veel zon en maxima rond de 25 graden. Nou, luisteraars, zover uh, zo dan maar mijn, uh, mijn nieuwsbulletin. En degene die me belde, als u luistert, dan mag u me nu bellen.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 Ja, soms flik ik het gewoon, dan uh, tover ik een regenboog voor u tevoorschijn. En uh, tijdens de lunch krijg ik dan hulp van een potje jam, de marmelade Dat is lekker jam of brood. Maar dan heb ik meer met het ontbijt, moet ik zeggen.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 Ja, ik blijf het toch zeggen, luisteraars, dat is een kind of hash En met een kind of hash gaan we eventjes het eind maken. Het eerste uur van Zandvoort lunch. Dat doen we met Barry Manilo. Eet smakelijk als je nog moet lunchen. Tot straks, tot na het nieuws.